De kop is er weer af voor deze alternative FM op donderdag 5 oktober, een dag na dierendag, dat dan weer wel. En we hadden natuurlijk weer een in de avond, non-stop muziek. Geen live act deze keer, dat bewaren we tot over twee weken. Deze band heet Kitchenet. en Upon The Shoulders staat al een paar weken in de speellijst bij ons. Maar ook vandaag hebben we weer nieuwe singles, vier stuks om wel de beste wel te zijn... Nou daar heb je vorige week al wat uh, over kunnen horen. Toen heb ik even heel een uh, beetje uh, stiekem er doorheen lopen scrollen. En uh, een beetje laten horen van wat het is. Die ga je zo dadelijk al horen. Uh, er is ook een nieuwe single van uh, uh, Silver Starfish. Die is er ook. En uh, dat, uh, dat is opmerkelijk uh, genoeg. Uh, door Mirko Haarmans onder de aandacht gebracht. En Luc Nijman die, die zegt ja, oh ja, het staat op een website. Dus ik had een heel gedoe uh, om dat uh, er uiteindelijk uh, eraf uh, te plukken. Maar het is gelukt. Uh, ook die single die hoor je vanavond. Dat, uh, dat is een, uh, zomers, een zomersong is het. Uh, min of meer. Beetje, beetje raar want het is uh, eigenlijk heet die. Uh, een zomersong heet Een Beetje gek. Maar goed. Uh, het, is, het is oktober. Maar, maar je zult hem zo dadelijk uh, gaan horen. En we hebben dus uh, de, de nieuwe single van Stilwave, De opvolger van uh, het uh, nummer wat we al weken hebben gedraaid. En dan ben ik altijd heel slecht uh, in mijn geheugen. Maar uh, Stilwave uh, gaat uh, sowieso komen. Dus dat, dat sowieso. En die single, She, fly, she, fly, she Flies a Tracer. Ik, elke keer zit ik uh, met flies of files. Nee, She Flies the Tracer. Dat was de uh, eerste single. Maar... 94 Civic, dat is de opvolger daarvan en die ga je vanavond horen. En de mannen, zoals gezegd, zijn over twee weken hier. Uh, dan natuurlijk de singles die vorige week al uh, eruit zijn gegaan. Ik vergeet er nog één. Astrid, die komt ook met een nieuwe single en dat is samen met Muzine. Maar ook die single die ga je vanavond horen. Dus dat uh, is een beetje sowieso het, het verhaal van deze Alternative FM... Dat je niet uh, denkt uh, van ze hebben geen nieuwe dingen. Nou, die hebben we gelukkig nog wel. Uh, ik zei al, uh, Nausicaa die heb je vorige week uh, een, in etappes kunnen horen. Want de primeur ging naar uh, 3 voor 12. Maar uiteindelijk hebben we hem dan ook. En hier komt hij vanavond voorbij. Hier is Oké, okay, de nieuwe single dus van Nausicaa. 2, We hebben al twee tracks gedraaid van het uh, nieuwe album van Stage Republic. Authent Authenticity, zo heet die. <laughs> krijgt, ze wat, uh, krijgt ze wat mijn mond niet uit. Maar goed, uh, dat is uh, de nieuwe uh, album van hem. En uh, je hoorde Scar. Twee tracks hadden we vorige week, maar dat hadden we te maken... omdat we Daisy Ducro, die je straks ook nog uh, weer hoort... maar dan uh, het, de track natuurlijk... Uh, maar nu uh, zal States Republic wat meer ruimbaan krijgen. We draaien vier tracks van dat uh, laatste verschenen album. Uh, namelijk Authenticity. Zo heet hij uh, helemaal. Ik moet weer helemaal oefenen voor, uh, om het weer heel erg uh, lekker en vlot mijn mondje uit te krijgen. Maar goed, uh, dit was uh, de vierde track die je op dat album terug kunt vinden. En achter Stage Republic schuilt koriander de Hij doet het niet helemaal alleen. Er schijnen nog, uh, nog één, twee man uh, ook nog mee te werken. Maar hij heeft vorig jaar toch een aantal prijzen weten te winnen... in de independent music Industry bij de Amerikanen. Dus wat dat gaat, gaat het hem best wel goed af. En dus zullen we dat ook weer laten horen. Nu weer tijd voor Nederlandstalig werk. En hoe, want we draaien ze al vanaf het begin. Maar ze zijn komende zaterdag te zien in het, ja, in het lokaal van... Van Haarlem. Dat was vroeger de pitcher. Als die Haarlemers dat wat, wat zegt. En ook de muziekkenners wat, wat zeggen. Want ja, dan uh, gaan er weer een hoop alarmbellen af. Maar ze zullen in de popronde Haarlem te zien zijn. En daar zullen ze dus uh, hun nummers laten horen. En dat zal dan... Uh, dat zal dan de lokaal Dutch bierbar zoals die Volhuid heet. En wij zijn geïnteresseerd, Marcus en ik. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat wij daar opduiken aanstaande zaterdag... om te kijken hoe Sophie Platenkamp met Veline dat gaat afhandelen. Dit is natuurlijk Naar de Maan.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 En staan met... Handen. Wat, uh, de kat is van uh, vader Jaap en de zonen Frank en Paul Bond. Dat laat de historie een beetje uh, achterwege. Maar uh, het uh, schijnt toch wel een uh, kat te zijn die de schrik van Vallendam uh, schijnt te zijn. Dus uh, Red Herring hoorde je van Alaska. Daarvoor hoorde je Veline met het Naar de Maan. 7 oktober, dat is komende zaterdag al. Overmorgen, schrijf het op. Uh, lokaal Dutch Beer Bar, uh, de voormalige pitcher. En dat uh, zit volgens mij uh, koningstraat. Dus vlakbij dat uh, Wadehuis wat over de kop is uh, gegaan. Daar uh, zal Verline te horen zijn. En dan zullen ze ongetwijfeld ook naar de maanden gaan uh, spelen. Uh, een andere damesgroep die wij vorig jaar nog. Nee, dat zeg ik. Hebben ze dit jaar? Dit jaar volgens mij nog uh, zelfs uh, gehad. Uh, om een uh, studio-interview op te nemen. Uh, dat hebben we gedaan. Of was dat nou vorig jaar? Ik wil er vanaf zijn, maar goed, het, het was ten tijde... Ja, ja, ja, het was vorig jaar geweest. Het is alweer bijna een jaar geleden. Uh, zo lang is het alweer terug. Maar uh, toen viel het college op die avond. En uh, dus konden wij geen uitzendingen doen. Waarvoor dank, meneer Bob de Vries... Dat was de man. En uh, dus moesten wij wachten. We hebben het uh, uiteindelijk opgenomen. En uh, ze hebben uiteindelijk twee uh, a-kanten opgenomen. Dat is uh, alweer van de afgelopen zomer. En nu proberen ze het met deze Wanderlust. En dan heb ik het over de dames van Dakota. What if we Tijdens uh, hun optreden hier uh, bij, uh, bij ons in Alternative FM hebben ze deze song ook gespeeld. Maar uh, natuurlijk uh, was hij toen akoestisch. En nu is hij toch even heel wat anders, meer aangekleed. Luc Nijman en wij zijn Toshi onder Silver Starfish. Uh, ik werd erop gewezen door Mirko Haarmans. Hij is ook geen onbekende hier bij Alternative FM. Van, hey, die single die moet uh, er nog wel even op. Ja, nou, die hebben we er dus uh, nu even net opgezet. Uh, uh, zo dadelijk uh, ga ik ook nog uh, de twee nieuwe singles uh, draaien. Astrid met I Dream Of You And Me. En dat uh, komt van een uh, volgend uh, nieuw album van uh, de heren. En uh, Still Wave, uh, dat is ook uh, een, uh, een nieuwe song. Nineteen voor Civic. En dat is She... Lies on the Tracer, de opvolger daarvan. De Civic. 94 Civic. En bovendien komen de heren 19 oktober hier langs. En... Marcus van Dam... Natuurlijk hebben wij ook nog wat klussen de komende week. Allereerst misschien 7 oktober. Vraagteken. Dat is met Veline bij Local ja. De Dutch Beer Bar. Dat had ik net al aangekondigd. En 11 oktober is er de kick-off... Van de volgende ronde van de Rob Akde Award. Ja, de kick-off alweer. Ja, ja, dat is een steals. Man, man, man. Dan zitten we straks <laughs> weer elke, elke... Wat is het? Laatste vrijdag van de maand nou, zitten we, ja, uh, bijna. Het is, ik heb even de, de, de lijst even doorgenomen. Er zit waarschijnlijk zelfs een zaterdag tussen. Dat is... de. Uh, de tweede ja. voorronde, die is op zaterdag gemaakt. Waarom op zaterdag? Ja, dat weet ik ook niet. Dat, uh, ik, uh, dat, dat Hebben ze doen. de tent verhuurd op? Uh... <laughs> dat zal haast, uh, haast wel. Ik zat al te kijken. Dat is niet op een vrijdag. Dus uh, de tweede voorronde, mensen, is de tweede zaterdag in december. En de eerste uh, de tweede vrijdag in november uh, wordt de, de eerste voorronde dan uh, gedaan. Maar ik zag alweer het een en ander voorbij komen. Uh, op de website uh, staat uh, van de ROPAC: daar wordt precies de speeldata. 6 april is sowieso de finale. Dan uh, weet je dat ook alvast. Maar uh, waar, waar jouw nieuwsgierigheid? Is het uh, ook om even te kijken van welke band ze er mee gaan doen of uh, zoiets? Ik ben wel weer benieuwd wat er dit jaar voorbij komt en vooral welke combinaties van mensen die we eerder hebben gezien, uh, ja, er weer nieuwe bands hebben gevormd. Uh, ja, dat, Want dat, is dat is wel een, een klein beetje de, de running gag die, die we zien bij uh, de Rob Akda. -woord. Ja, ja de, de, de muzikanten hebben vaak uh, meerdere petten op. Uh, getuigen ook Koen uh, Alvarez, bijvoorbeeld, die, die heeft dan niet meegedaan aan uh, de Rob Akda, wordt maar zit wel met verschillende petten op, uh, heb ik begrepen. Dus, nu had ik, zag ik ook weer iets van hem voorbij komen... waar hij uh, samen mee, uh, mee uh, bezig is. Dus, en dat moet ik ook even nagaan. Maar uh, dat, dat, uh, dat is weer een Haarlems singer-songwriter-duo. Dus, maar goed, uh, het kan heel erg interessant worden. En uh, Marcus, jij zal nog wel, denk ik... administratieve handelingen moeten verrichten. Want uh, er is alweer een band die zich gemeld heeft. Wij willen een pianist meenemen, een basgitarist... Nou, dan weet jij al, een uh, enkel probleem. Ja, precies. Dus die mail die gaat uh, straks die de deur uit. Die ga de ik zo eens even <laughs> terug mailen, inderdaad. Ja, ja, die gaat straks de deur uit. En degene die uh, nu aan de andere kant vertwijfeld aan de radio zit... bedoelt hij mij, bedoelt hij mij? Ja, Danella Smit, we bedoelen jou. Uh, straks uh, komt die Danella Smit uh, nog een keer voorbij. Uh, nu, uh, Bigger Boat. Dus uh, weer de nieuwe single van Panday. En uh, dat is, uh, ja, ze hebben het afgelopen jaar een EP uitgebracht. En dit nummer, dat heet Bigger Boat. Poetry. Uh, vorige week hebben we de EP uh, ook uh, gepresenteerd door twee tracks Dat uh, draaien. Dit uh, was er een van. Zwarte gaten met het stemgeluid van poët dichter Justin Samgar. Ik heb zelf uh, ook nog een uh, dichtbundel van hem thuis liggen. Vergaard uh, onder andere door crowdfunding actie. En hoe ben ik aan Justin Samgar gekomen? Nou, dan ben ik uh, via een uh, goede vriend van mijn, uh, ja, mijn collega-schrijver, verhalenverteller Mick Boskamp. Ron Nansink is de gemeenschappelijke verdeler. Ron Nansink is verantwoordelijk... dat ik de, uh, het pad van Justin Samgar uh, mocht uh, kruisen. En uh, hij heeft uh, dit uh, nagelaten. Dus het is altijd wel leuk... als je dan op een, een of andere manier... via een U-bocht, jijbak jijbakconstructie... Uh, dan weer dit uh, terugkrijgt. Uh, dus, uh, daarvoor hoorde je Bigger Boat. De opvolger van... Uh, een, uh, een band waar Sophie Platenkamp onder uh, heeft uh, begonnen. Uh, Cupgrass heette die band. Uh, de opvolger heet... One Day in Bigger Boat is uh, de, de nieuwe single van uh, het uh, viertal. Wat wel nog bestaat uit uh, de Capgross leden. Art Pinto voor de drums. Uh, Ruben van Wigge op uh, de gitaar. En ik geloof dan uh, onze vriend. Uh, en daar ben ik even zijn naam kwijt. Leuk is dat als je dat op een gegeven moment... Ik wil gaan zeggen. Uh, ja, nou ja, goed, ik ben zijn naam uh, kwijt. Maar uh, ze bestonden uit, uh, uit vier man in ieder geval. Dus, uh, en Kim Erkens, dat is uh, degene die uh, uh, uiteindelijk uh, de, de vocalen uh, voor de rekening uh, neemt. Dan ga ik er toch even kijken, want ik kan er niet over uit... Uh, dat ik er dan op een gegeven moment niet achter kan komen. Erg is dat. Maar ja, ik, uh, ik heb een uh, leeftijd dat... miljoen schaap, ja, ja, hoe kan ik dat nou vergeten? Dat is toch heel erg als je dat op een gegeven moment niet, uh, niet meer weet. Ja, de naam ligt ergens bestorven op mijn tong en dan kom je er toch niet uit. Uh, in ieder geval weet ik wel dat dit een duo is komen uit Groningen. Venneke Schouten is uh, ja, eigenlijk de naamgever van de band Ven En uh, Frank de Boer, dat is niet die, die uh, trainer die ze de laan uit hebben geschopt uh, bij uh, Crystal Palace. Maar dat is gewoon een muzikant. En uh, hij en Fenneke vormen fan. En dit was de nieuwe single, Breathe. you astray me feeling naked and ashamed He was You want my dark side, you want me tough I need adrenaline to wake up your call What's my goal, let it you go You have changed, why? You've been transformed into no more of my love, right? Overlook me being lonesome and taste my only truth I'm demanding you to love me as I'm rising up to you See you tease me and hold me to remain soaking up my loving as it shut me up to play. Old wag as a nurse made by your tender loving. lies I made my urge to so hold me back. Yet I felt tears running my eyes. So here we A ways to take back all our feelings as if and never ever speak of them. I felt uncovered and denied. <laughs> to turn around Do you want to break new ground Are you here to clear your head Are you in for a Do you feel the dream? The dream? Do you want to raise the scar? Do you want to leave your mark? Would you like to kill the pain? Do you need to raise the bar? Do you know you're not alone? There are things that you can Stage Republic, dames en heren, jongens en meisjes thuis. Uh, het, het album, dat album heet Authenticity. En dit uh, is track 6 van dat album The Dream. Uh, en dan moet ik toch denken aan onze eigen schrijver Marco Tommers in dit dorp. Want uh, Marco zegt uh, altijd het is de mens die zijn dromen verlaat. Nou, en Corjan uh, de Raaf uh, van Stage Republic heeft uh, daar toch naadloos een song over geschreven. The Dream heet het. Uh, en ik uh, denk toch wel een van de sterkste songs die op dat album uh, terug uh, te horen zijn. Daarvoor hoorde je fan met Breathe en dus hebben we nog even tijd over voor nog een laatste voor uh, 9 uur. We zijn hier ook al een aantal malen geweest, uh, Dylan en Michael. en uh, dan heb ik het over Low Edit Sound System. Vorige week uh, hebben ze dus eindelijk ook een videoclip online gezet en uh, ja, wij hebben hem al uh, drie weken, nee twee weken terug, hebben we hem uh, zomaar even in onze postbak uh, gekregen, de digitale postbak, wel te verstaan. En dit is het nummer geworden. En dat is het nummer dus wat je nu gaat horen. Tot aan 9 uur Broken heet die.